Oud-bestuursvoorzitter Erboudak van het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam moet 1,7 miljoen euro terugbetalen aan het ziekenhuis. Ook is ze terecht ontslagen, oordeelt de rechtbank in een zaak die Erboudak zelf had aangespannen. Ze gebruikten een miljoen euro van het ziekenhuis als bankgarantie voor de overname van een stuk grond in Turkije. En verder stopten ze ziekenhuisgeld in een privéonderneming en betaalden ze privéuitgaven in hotels en winkels met de creditcard van het Slotenvaart. Erboudak werd twee jaar geleden geschorst en later ontslagen. Het leger van Cameroen heeft een Duitse bevrijd uit handen van Boko Haram. Volgens de autoriteiten werd de man een half jaar geleden ontvoerd door de islamitische terreurorganisatie in het noorden van Nigeria. Cameroense militairen hebben de Duitser afgelopen nacht bevrijd. Hoe dat precies is gegaan is niet bekendgemaakt. Boko Haram had in een videoboodschap gedreigd de Duitse leraar te doden. De terreurbeweging wil in Nigeria een streng islamitische staat vestigen en pleegt geregeld aanslagen.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 Met nu de vinieljaren. Lui, die bercerait mon cœur qui se languit. En s'a hurlé les violons du malheur. Sans toi, met tu à pein ma vie à ta douceur. Mais tu m'as laissé au cœur le goût amer d'un bonheur perdu à peine découvert. Vers toi, mais où es-tu dans le temps? Tu t'enlises et tu ne vis plus que dans l'écho de la brise. toch niet willen onthouden of halverwege willen afbreken, want dit is echt zo'n verschrikkelijk mooi liedje. Poveren Verlijnen heet het, het gaat over de dichter Verlijnen. En uh, poveren, nou, arme Verlijnen dus, dat is eigenlijk de, de titel van dit prachtige uh, lied van Salvatore Adamo. Echt beeldschoon. We zitten vandaag toch een beetje in de beeldschone muziek vandaag, hè? Ja, toch wel, hè. Toch even een compliment. Ja, even een compliment maken aan Angela, dames en heren. Want die heeft gewoon de plaat uitgezocht vandaag. Jawel. Ja, dat, uh, dus dan krijg je toch weer andere keuzes dan dat ik het zou doen. En dat vind ik zo, dat vind ik nou leuk. Dus uh, de komende tijd mag je het blijven doen. Oh. Ben je nou blij? Ja, heel blij. Ik kom, het komt trouwens nog even iets tegen van uh, Salvatore uh, Adamo. Ja. Uh, dat hij uh, in 1964 was hij na de Beatles de best verkopende artiest ter wereld. Ja. En hij heeft uh, tot nu toe wereldwijd meer dan 90 miljoen albums en singles verkocht. Ja, dat klopt wel, want als je dan bijvoorbeeld, ik weet natuurlijk die tijd, dat weet ik heel goed, want ik volgde hem ook inderdaad. Ja. Ik heb ook zelfs een van hem gezien. Heel bijzonder. Op. Ja, want Fouper Mété Monsieur bijvoorbeeld, de, wat we dus aan het begin al draaiden, dat heeft echt wekenlang nummer één gestaan. Zelfs in de tijd dat, dat, dat, uh, dat de Beatles platen verkochten, zelfs in die tijd stond dit nummer wekenlang nummer één. En ik denk dat een deel van. 23 de... weken om precies te ja, zijn. En, en <laughs> ik, ja, en ik denk dat dat een deel-effect toch wel is. staat voor die, die, die show die hij gaf in de vuist van Duis toen. Waar hij met zijn hele familie uh, dit nummer stond te zingen. Dat was, wel heel, was ook heel verterend. Ja, he? dat met was al die prachtig. kleine kinderen ik, oh ja, en, en die vader die. Ja, uh, ja, erg leuk. Was erg leuk om dat te zien. Dat heb jij nooit gezien toen was jij nog niet eens geboren, nee. volgens mij. Ja, je maar was net geboren. Was net. Ik, heb, uh, ik heb het later, veel later... dan was ik keer teruggezien. Bij een herhaling van een oude show van Duis. Dus, vandaar. Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan. We gaan door met uh, Art Garfunkel. Uh, en wat noemen we dat heet? Uh, Watermarken. Ja, Watermarken ja. krijgen we niet te zien. Ja, Art Garfunkel. Watermark. How delicate the tracery of her fine lines, like the moonlight lays tops of the evening pines, like a song half heard through a closed door, like a old book when you cannot read the writing anymore. How innocent. As my child lover lies, pressed against the rain swept windy windows of my eyes, like an antique catching glass design that somehow turned out wrong. I keep looking through old varnish and the late lover's body, caught up. Sommige artiesten. Je geeft ze een vinger. En ze nemen de hele hand. Nee, je gaat het één nummer. En pikken ze er stiekem twee. Wat zakken. Uh, Garf Garfunkel dus. Watermark en Saturday Sweet. Dat, was, uh, dat zat aan elkaar vast. Ja, ik, denk, ik heb het al uitgezet. Maar ik denk dat ik kan het ook gewoon laat draaien. Watermark en Watermark Saturday Sweet. Dat waren de twee nummers aan elkaar. Van het album Watermark van uh, Art Garfunkel. Ik ga door met uh, Joe Cocker. Terwijl Antje dan nou nog zit te zoeken naar een <laughs> film. Ik heb hem volgens mij al gezien. Ik weet het niet, maar... Uh, even kijken. Uh, Joe Cocker. Ja, van zijn eerste album. Uh, With a little help from my friends. En dit... Ja, dit is altijd mijn lieveling geweest. Van, van dit album dan. Ik vind dit zo'n verschrikkelijk mooi liedje. En de manier waarop het gespeeld wordt. De manier waarop het gezongen wordt. Is zelf fantastisch. Uh, de vocals achter de Joe Cocker. Onder andere van... Uh, Madeline Bell. Verder uh, hebben we... Uh, natuurlijk als beroemdheden... Henry McCulloch op gitaar... en, en uh, Stevie Winwood... op Hamilton Orgel. Do I still figure in your life? En dit is zo mooi. Oh. Kaars ligt dan. Wijntje op tafel. En dan dit nummer op de achtergrond. What you gonna do now? Heard you got some new friends knocking around. Was dit mooi of was dit mooi? Schitterend nummer. Do I still figure in your life? Een, uh, ja. Stuk van Joko. Nou, dat is niet van hemzelf natuurlijk. Maar uh, weer zo'n prachtige cover-nummer van een ander. Wat hij dan weer op zijn onnavolgbare manier uh, ten gehoor bracht. En dat kon niet. Cocker maakte gewoon elk nummer van. Ook al waren het andere nummers. Hij maakte ze allemaal beter. Gewoon echt beter. Uh, we, ja, we hij, heeft, nou, uh, hij heeft bij mij weet niet één misser gehad eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. nee. Hij uh, uh, uh, uh, uh, had eigenlijk wel de, de, vond ik, de gave om van de oorspronkelijke nummers iets beters te maken zelfs. Ja. Is hem, en dat is hem ook diverse keren gelukt. Hè? Je kunt het ja. voorbeelden... Feeling alright, little help from my friends. Uh, ja. We hebben ook... De, ook. Uh, niet allemaal. Bijvoorbeeld uh, Something van hem vind ik dan weer minder dan, uh, dan het origineel. Maar ja. wel mooi natuurlijk. Maar, uh, uh, ja. Summer in the City. Ja. Uh, Unchained My Heart. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Allemaal stukken Zeker. die... Uh, Kokker naar zijn eigen hand wist te zetten. en uh, wat klassiekers van hem werden. Hij ja. was overleden in december 2014. op 70-jarige leeftijd. Ja. En uh, we zullen hem nog steeds. we zullen hem nog missen. Want hij, hij zong nog steeds. Ja. en hij kon het ook nog steeds. Ja. Maar ja, uh, de rotziekte, uh, longkanker. heeft hem. Uh, de das omgedaan, uiteindelijk. Ja. En uh, ja. nou ja, Joe, succes aan geen zijde. Ze dus zullen je graag een zanger verwelkomen daar. Ja, um, de Big Band in de Sky. Ja, zo, zo is dat. Het wordt het mooier, hè, die band. Ja. Ja. Dit is Adamo. Ja. Les filles du bord du mer. Je me souviens du bord de mer avec ses filles en claires. Elles avaient l'âme hospitalière. C'était pas fait pour le déplaire.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 Les chouettes, les filles du bord de mer J'étais faite pour qui savait qui faire Lui pardonne cette manie, je lui propose de partager ma vie Mais des corps l'été, je commençais à m'inquiéter Sur les bords de la mer du Nord, elle sera mis à faire du sport Je tolérais ce vieux mongain Sinon elle devenait marine Oui Zamboujour j'en ai une marre C'est typique la mer à boire Je l'ai recueilli un gigolo Et j'ai nagé vers d'autres eaux Du sang Jij t'es chouette les filles du bord de mer. Jij yeah, yeah, yeah. t'es fête pour qui sterven leur pleurs. Le Vier du bordemaire, oftewel de meisjes van de kust, van het meer. Ja, zo. Goed, hè? En Frans, niet te geloven. Um, Adamo dus, en uh, lekker vrolijk liedje van, uh, van deze man, Salvatore. We gaan door met Art Garfunkel, en uh, ik, had het u, ik had u het nummer al een keer genoemd. En we gaan hem nu draaien, want het is echt zo mooi. Uh, weer zo'n uh, zo nummer waarbij uh, een aantal grootheden gewoon met elkaar uh, zitten een, een, een prachtig oud liedje. Het nummer is oorspronkelijk natuurlijk van Sam Cooke. Laten nou, we dat even duidelijk stellen, daar is het van. Uh, we kennen diverse uitvoeringen natuurlijk van Sam Cooke zelf. We kennen ook een uitvoering van, uh, van Redding onder andere. maar heb ik ook wel eens gedraaid, een paar weken geleden nog. En uh, nu hetzelfde nummer, maar nu in de uitvoering van Art Garfunkel. Gezamenlijk met... Paul Simon en James Taylor. Nou, wil je het mooier hebben? Art Garfunkel, Paul Simon en James Taylor. Kan het mooier? Wonderful world. What a wonderful, wonderful world this would be. And I turn the pages. Wonderful world it would be. Nou, met zulke zang, met zo'n arrangement zeker. Dan wordt de wereld echt wel een stukje mooier van. Hé, laat wezen. Art Garfunkel dus samen met uh, James Taylor en Paul Simon. En het liedje werd geschreven door Sam Cooke. We gaan naar uh, Joe Cocker. En uh, het leuke is dat uh, voor de stukken die Joe Cocker altijd uh, opnam, had een paar hofleveranciers. Hè? Laten we het zo maar zeggen. Ja, uh, yeah. Lennon, McCartney en Dylan. Dat zijn wel, denk ik, de mensen waar hij de meeste stukken van gecoverd heeft. Uh, van Lennon, McCartney heeft hij er echt diverse van gedaan. Ook van George Harrison trouwens. Ik noemde u al something. Uh, Little Help from My Friends, natuurlijk van Lennon, McCartney. Uh, She Came Into the Bathroom Window van Lennon, McCartney. En uh, nou, er zijn er nog wel een paar die, die hij uh, uh, gedaan heeft. En van Bob Dylan heeft hij er ook aardig wat gedaan... Uh, nou ja, we hoorden wel... Uh, Just Like a Woman heeft u al gehoord. I Shall Be Released, mm -hmm. bijvoorbeeld. Van Dylan, dat heeft hij, uh, heeft hij ook gedaan. Uh, Landlo Dear Landlord natuurlijk. Wat u net al gehoord... Wat u al het eerste uur al gehoord heeft. Kortom, dat waren bij die eerste twee LP's... Van Joe Cocker wel een beetje de Hofleveranciers. Want van die componisten staan er de meeste stukken op. Ze zijn allemaal even mooi. We gaan nu naar een stuk van Lennon en McCartney. Of eigenlijk van Paul McCartney. Ehm... Uh, een stuk uit het uh, legendarische album Abbey Road, maar daar is het maar een heel kort liedje. En hier hebben ze het wat. Uh, hier hebben ze het wat uitgebreid. Uh -huh. Ja. She came in through the bathroom window. She came in through the bathroom window. Through the Bathroom Window. Een uh, compositie van The Beatles natuurlijk. Uh, van het album Abbey Road. Waar het uh, thuishoort in die lange medley. Die Kant uh, 2 beslaat. En hier was dus de versie van Joe Cocker. Adamo dus. Nu. En, uh, er gingen wel eens geruchten. Ik weet niet of het waar is hoor. Maar er gingen wel eens geruchten. Ja. Dat hij uh, ooit een verhouding zou hebben gehad. Ja. Met de Belgische prinses... Paola, later koningin Paola. Ja, maar heb ik wel eens gehoord hoor. Ik weet niet of het waar is. Maar in ieder geval, uh, feit is wel... dat die uh, Paola... dus de vrouw van koning Albert... ex-koning Albert nu intussen... Uh, dat hij uh, dat daar een liedje voor geschreven heeft. En dat zingt hij dan ook in het Italiaans. Want Adamo was natuurlijk van oorsprong een Italiaans. Zijn vader was Italiaan. Uh, geëmigreerd naar België toe. En... Uh, dit liedje gaat dus over prinses Paola. Ja. La, la, la, la. Dolce Paola. La, la, la, la, la, la, la. Paola. Dolce Paola. In un mio sogno. Mi son messo. Paola. La mano tremante. Ho sfiorato il suo viso, li ho colto un sorriso. La, la, la, la, la, la, paola, dolce paola wel eens gehoord hoor, ik weet niet of het waar is het natuurlijk, maar in ieder geval is het wel een feit dat dit liedje wel geschreven is voor de prinses, later koningin Paola, de vrouw van koning Albert, en er gingen inderdaad echt geruchten dat hij misschien wel een verhouding met haar gehad had, kortstondig, ja, nou ja, het zou zomaar kunnen, ja, gebeuren de gekste dingen vandaag de dag, nietwaar, en vroeger ook al, dus... Waar zijn je je druk om maken. Adamo dus, Salvatore Adamo. En het nummer heet Dolce Paula. En uh, weet jij dat? Of dat waar is? Adamo een verhouding heeft gehad met prinses Paula? Volgens mij wel. Zo schrijf je niet zo'n mooi liedje op zo'n uh, zo mens. Toch? <laughs> Toch? Nou. ja. Nou, die geruchten gingen in de tijd. Goed, ja, we gaan. het gerucht gingen. Ja. We gaan door met uh, Art Garfunkel. Uh, Van der Doblen Watermark, Mr. Shuck and Drive. <laughs> Tell us once again this morning, old friend, how did you win the war? Everybody loves a hero. It won't matter if we've heard your tale before Tell us of the time When almost everybody knew you were a star And how intelligent you are Prove that you're alive Mr. Shuck and Jack Tell us of the man who stole your fortune and nearly ruined your life But Better still, the one about the TV and the couch and your best friend's wife of grand projects never finished with somebody else to blame and all the reasons that your fame never did arrive, Mr. Shuck and Jive this song, how it's exquisitely constructed, yet mechanical and somehow sliding. You just might make it, yeah Mr. Shuck and Jive De prachtige saxofoon van Paul Desmond hierin. Uh, wat laatst. Echt, er is iemand die zo'n zo geluid uit een sax kan halen. Uh, er is deze man, Paul Desmond. Dus een man die beroemd werd natuurlijk met zijn bijdrage aan uh, Dave Brubeck Quartet. Waar hij onder andere prachtige hits als Blue Rondo, Arat Turk uh, en vooral natuurlijk Take 5 mee vol speelde. Um, Art Garfunkel dus en Mr. Shuck and Jive... ...heten dit prachtige liedje van deze man. We gaan uh, wederom naar Joe Cocker. En ik zei het al, op deze twee eerste LP's van de man waren de Beatles. En uh, Bob Dylan, wel hofleveranciers van de liedjes die erop stonden. En uh, ja, we, we zeiden het straks al, veel, in veel gevallen uh, maakt Cocker van de nummer iets moois? Ja... In dit geval blijf ik het origineel toch mooier vinden. Maar dat doet niet af aan deze prachtige vertolking. Deze prachtige uitvoering van Joe Cocker. Uh, met het uh, George Harrison nummer Something. Something in the West you move. I me like no other. Something in the way she rules me I don't want to leave her now You know I believe in her Ooh. Something in the way she mine I don't wanna live in love, you no know I believe in love. Nee kokker, dat gaan we niet doen, hè? Dat gaan we niet doen, hè? Zo maar even gelijk, even Delta Lady erachter Ja, nee, we moeten streng zijn. Zo, de myter gelijk. Ja. Flik je toch niet gewoon. Gelijk doorgaan. Something was dat. En dat de Delta Lady komt straks nog wel aan bod. Maar uh, ik heb eerst nog even wat anders. Want uh, we moeten Adamo natuurlijk ook niet vergeten. Maar de, dit something. Ja sorry uh, dat ik het zeg. Maar ik vind dit geen mooie uitvoering. En uh, ik hoorde ook een tijdje terug iemand zeggen. Dat die van Shirley Bessie de mooiste was. Nou die heeft ook genoeg in hoofd, Naar mijn idee. Want uh, dit stuk. Dat something. Dat blijft toch echt het mooiste van George zelf hoor. Zelfs Frank Sinatra heeft zich er echt aan vergrepen. Vergrepen, inderdaad. Een walgelijke uitvoering is dat echt. Heeft er een of ander jazz stukje van gemaakt. Met een of ander big band met Wat nergens naar klinkt. Echt niet. Totaal niet. En um, Dorst Jank nog te zeggen van... Uh, one of the most beautiful Lennon McCartney songs I ever heard. Sack. <laughs> Oké. Okay. Um, oh. Ja, echt. Dat zei hij. Dat komt nog niet ook zo aan. Nou ja, kijk. Daar kan ik hem dan wel weer gelijk in geven. Wat? Ik vind het persoonlijk een van de mooiste uh, nummers die, die George uh, gemaakt heeft. Ja, maar hij zei Lennon McCartney-nummers. Het is <lacht> helemaal niet van Lennon McCartney, het is van George Harrison. <lacht> maar goed, dat ter zake. Uh, het is wel erbij. heel mooi. Ja, prachtig. Maar het nummer van George Something is gewoon... Van George? De mooiste. Echt. En, wat uh, gaan we nou doen? Oh ja, Animal. Weer zo'n prachtig liedje van deze Italiaanse berg die Frans zingt. Het nummer heet Inch Allah.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 你们 <嗯。S 2> <嗯。S 1>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 J'en sens si éveillé qu'il me pu dire, si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trompes bon te semble sur cette terre d'Israël,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 J'entends toujours ce lorsque sur lui je sais penché voor Rita Coolidge. En een hit voor Joe Cocker. Nou, ik kan u nog een klein stukje van Little Help From My Friends laten horen. Want helaas, de tijd dringt en de tijd zit er alweer op. Uh, ja. Dank voor het luisteren allemaal. We gaan eruit met Little Help From My Friends. Ik kan hem niet meer helemaal draaien, maar misschien maak ik dat morgen dan wel even goed in CFM. Little so, Help From My Friends. Tot morgen.